Het leven zou wel erg leeg zijn, als je nergens spijt van zou hebben. En elke Belg kent het werk intussen van het Gentse architectenbureau De Smet Vermeulen en wel omdat de geschiedenis dat intussen zo bepaald heeft. Goedemorgen, Paul Vermeulen. Goedemorgen. Ja, want er was 22 maart vorig jaar en jullie ontworpen metrostation Maalbeek, waar een van de twee aanslagen plaatsvond. De plek kreeg dan ongewild een andere betekenis dan de architecten natuurlijk bedoeld hadden. Hoe hebt u dat beleefd? Uh, ik denk dat ik dat uh, beleefd heb zoals iedereen, zoals iedereen in België. Dus op uh, denk ik precies dezelfde manier. Ja. Je kunt het nauwelijks geloven. Ja. Uh, Eigenlijk iets wat, wat mij heel erg getroffen heeft, is, uh, is de actie die er, uh, die er spontaan opgekomen is uh, op sociale media, met uh, de portretten van Benoit, die, uh, Benoit met, van mensen Lins, plakten die, dat op ja. hun kraag. Ja. Uh, ze deelden die rond, ze hadden die zelf uh, overgetekend. Dus dat vond, ik, uh, dat vond ik heel aangrijpend. En ja, dat, dat toonde dat eigenlijk het, uh, ja, het metrostation dat gaat over... Uh, Mensen die bij elkaar zijn in een stad, zonder elkaar echt te kennen, zonder elkaar echt aan te, aan te kijken. Maar dat is toch een reëel contact, dat is een, een stedelijke manier om samen te zijn. En blijkbaar pikken de mensen dat echt zo op. Dus dat heeft die actie mij toen, uh, mij toen duidelijk gemaakt. Ja. ja. Aan dat metrostation, aan het ontwerp van dat metrostation, als mensen daar naar kijken, um, kunnen ze daar een bepaalde, ja, zeg maar... Uh, zaken in erkennen die typisch zijn voor de smetvermeulen, voor het bureau? Um, ja, dat is een, uh, dat is een moeilijke. Is omdat het, uh, om te beginnen, niet uh, werk van ons alleen is. Mm -hmm. Het, is van, van uh, het ja. is van Benoit van Innis uh, evengoed als van ons. Uh, maar dat, dat is doen jullie wel is... vaker, hè? Met samenwerken met ja. kunstenaars. Misschien is dat al een typisch iets. Uh, dat zou je kunnen zeggen. Ja. Met kunstenaars, maar ook met andere ontwerpers. Met... Uh, met ja, met buurtbewoners. Uh, samenwerken, dat is wel iets, uh, ja, iets wat, we, wat ons in, de, in het bloed zit, zou ik zeggen. Um, en misschien moet ik iets noemen dat je, dat je boven kunt zien. Dus uh, niet op de perron zelf, maar ja. uh, in de... Ja, de, de, de noemen ze dat daar. Uh, dus waar je de kaartjes kunt kopen. De lokettenzaal. Waar de trappen, ja. ja, de lokettenzaal, waar de waar de trappen boven komen. Um, dus daar hebben we eigenlijk uh, één ingreep gedaan. Eén dus, uh, was genoeg, want je kon niet echt heel veel doen. Dus de, de marges liggen heel strikt vast. Mm -hmm. um, en wat we toen hebben proberen te doen, is uh, zorgen dat je uh, kon zien waar je was. We hebben een glazen wand gemaakt tussen de lokettenzaal en de parking. Mm -hmm. Dus je komt op die ...plek via een heel wirwar van trappen, dus je hebt eigenlijk geen idee waar je bent. Maar plotseling kun je zien dat je eigenlijk in een hele lange ruimte staat. Je, je staat echt onder de wedstraat. En dat? Plot, je verbindt plekken, je maakt zichtbaar waar je plekken bent? Plekken verbinden. Dus, dus het, het idee, dat, dus dat heeft ons uh, erg aangesproken, het feit dat de uh, auto's mm -hmm. met hun koplampen binnenschijnen in die lokettenzaal. Ja. Dus dat de, de ene en de andere manier van bewegen in de stad mekaar beïnvloeden, mekaar raken... En dat is waar jullie mee bezig willen zijn? Dingen verbinden, inderdaad. Dingen verbinden. Dus met Vermeulen, ik vind jullie moeilijk vast te pinnen op één programma, laat mij het zo zeggen. Uh, ik lees dan, u wil het gewone zo opwaarderen dat het niet meer banaal is. Hoe bedoelt u dat? Um, ja. ja, wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Dus ik geloof <laughs> dat iemand anders dat in onze plaats heeft gezegd, maar uh, ja, omdat het eigenlijk voor ons evident is dat architectuur over het dagelijkse gaat. Ja. Uh, dus te veel architecten vergeten dat, denk ik. Ze proberen een, een eenmalige, sterke indruk te maken terwijl je rekening moet mee houden dat een gebouw uh, door de bank genomen kom je daar uh, iedere dag, iedere week. Je komt daar heel vaak voorbij. Uh, het is niet, een, uh, het is niet een, soort, een soort ding wat je geniet in uh, één geweldige ervaring. Je komt er voortdurend voorbij. En daar iets aan bijdragen. Dus dat uh, op een manier kruiden. Mm -hmm. ja, zonder, de spier, de zonder de spierbal te de Ja, zonder eigenlijk. spierbalgerol. Ja. Hoewel ik nu ook niet denk dat het allemaal zo gewoon is wat we doen. Nee. Maar uh, ja, je moet ergens, uh, ergens kunnen ingrijpen in de dagelijkse beleving van mensen. Ja. En ze iets bieden waar ze iets aan hebben. Ja. U bent een architect die gebouwen ontwerpt, tot daar niets raar, maar uh, u schrijft ook over het vak. U kan en doet het allebei. U, dan vraag ik mij af, helpt het ene het andere om, om, om verder te gaan in uw hoofd, in, in het bouwen zelf dan ook? Um, ja, dat, dat helpt mij inderdaad. Of dat, laat het mij zo zeggen, dat heeft mij geholpen. Dus, uh, dus ja, als je jonger bent, ben je heel... Uh, ben niet heel stekelig, je hebt over alles heel uh, bepaalde opvattingen. Dus uh, schrijven over het werk van andere mensen ja. heeft mij milder gemaakt. Hij heeft mij ook uh, meer mogelijkheden doen zien. Dus ja, Dus Ik werkte toen voor een krant, het, uh, het gaat gewoon niet om, uh, om uh, zomaar iets neer te sabelen, omdat je vindt uh, ja, dat het niet helemaal in jouw kraam past. Mm -hmm. Dus je moet er je in verdiepen, je moet erbij stilstaan en zeggen wat is hier precies gebeurd. Dus dat helpt je om na te denken. En uh, nadenken kan nooit kwaad als je zelf iets doet. <laughs> u wil een metselaar zijn die Latijn kent. En dan citeert u Adolf Loos, de Oostenrijkse architect. Ja, ja Adolf Loos, dat is wel iemand... Uh, ja, dus daar heb je eten en drinken aan voor een heel leven, denk ik. Ja, waarom? Uh, ja, dus natuurlijk wel een, uh, een, uh, een pittige figuur. Eigenlijk een heel, uh, een heel sterke figuur. Maar iemand die... Uh, tja... Iemand die wou... Oh, ik weet niet hoe ik dat uh, zo vroeg op de morgen goed kan <laughs> uitleggen. Maar hij, hij maakte eigenlijk ook architectuur waar mensen vaak aan voorbij liepen en ja. die toch heel intens was. Dus hij was uh, uh, ruimtelijk uh, bijzonder begaafd. Zij dus maakte uh, complexe interieurs waar het uh, hem om te doen was om mensen er uh, behagelijk te laten voelen. Uh -huh. En waar je ook zou begrijpen waar je was... Dus als je in een, in een bank was, waar het uh, over uh, de omgang met je geld ging, moest dat anders aanvoelen dan als je in een gerechtsgebouw bijvoorbeeld was. Dat klinkt, dus dat klinkt logisch, nee? Dus dat klinkt logisch, maar uh, voor, uh, voor uh, veel architecten is ruimte gewoon de ruimte. Dus terwijl de sociale verwachtingen die je in een ruimte hebt, voor Adolf Loos eigenlijk heel belangrijk waren om te bepalen wat het was. Ja. En wat... Uh, wat uh, ons in ons werk ook altijd heeft uh, geïnspireerd, is dat die complexe interieurs aan de buitenkant heel eenvoudig waren. Dus wat de stad moet zien is uh, terughoudend, mm -hmm. een zekere neutraliteit, niet niet zeggend, maar terughoudend, terwijl het binnen dan uh, soms helemaal kan openbloeien. Ontwerpen doet u niet alleen, hè? de Smet Vermeulen. U bent Paul Vermeulen, maar uw partner is Henk de Smet. Uw grootbroer hebt u hem wel eens genoemd. Waarom? Ja, ja, dat, uh, ja. dat uh, zou ik nog altijd zo zeggen. Ja, Hij blijft een grote broer, die verder <laughs> ja. staat in het leven. Denk ik dan, wat is een grote broer? Iemand die een beetje gidst? Uh, ja, dat, dat is uh, helemaal waarom ik dat zo heb gezegd. Dus uh, ja, ik heb die grote broer natuurlijk maar gevonden toen ik al een, een bepaalde leeftijd had. Ja. Maar wat wel bijzonder was, was dat we eigenlijk niet ver van elkaar zijn opgegroeid. We hebben ook in dezelfde school gezeten: Brugge, hè? In daar Brugge, ja, ja, zeker. Met een, met een paar jaren ertussen. Dus ik geloof niet dat we elkaar daar op die school ooit hebben gekruist. Maar zo hebben we eigenlijk toch wel een paar herinneringen gemeenschappelijk. Is dat belangrijk? Um, wel, ik weet niet of het uh, daar zonder ook zou gelukt zijn, maar het heeft ons wel geholpen. Ja. Ja. Even een paar uh, zaken opzommen. Hè. Ten eerste kunnen mensen u kennen van de kantoren van de Vlaamse Milieumaatschappij in Aalst. Meermaals ja. bekroond trouwens intussen. In het politiekantoor van Hoboken kan je, als je geluk hebt, het woord politie op de grond zien verschijnen, als de zon even meewerkt. Ja. Jullie uh, hertekenen de Antwerpse slachthuisbuurt. Op Linkeroever waren jullie betrokken bij Iglo, het project Intergenerationeel Wonen. Vorig jaar was u werk te zien op de architectuur van Venetië. In 2011 kreeg u de cultuurprijs voor architectuur van de Vlaamse gemeenschap. Er is nu een expo, er is veel te vertellen. Ik kan blijven gaan natuurlijk. Er is jaren werk, maar er is nu een expo in de Singel in Antwerpen. Door de jaren heen, wat denkt u dat de liefde voor uw vak zo groot heeft gehouden? Um, ja, ik heb er eigenlijk nooit veel moeite moeten voordoen. Um, ja, mij lijkt het evident... Misschien, misschien omdat het iets is wat we, wat we allebei goed kunnen, waar we elkaar kunnen in vinden. Ja, ik, heb, ik heb eigenlijk vaak de indruk dat, uh, dat architecten onderschat worden. Mm -hmm. Dus je moet een, een heel bepaald soort uh, gevoeligheid ervoor hebben. Welke je gevoeligheid moet... is dat? Maar ik denk eigenlijk dat je een, een, een beetje een alleskunner moet zijn. Ja. Je, moet, uh, je moet met mensen kunnen omgaan. Je moet uh, ze kunnen overtuigen om in je idee in te komen. Eerst luister, denk ik, nee? En eerst luisteren, ja. dat wel, dat wel. Dus eigenlijk oppikken waar het zou kunnen overgaan in die bepaalde opdracht, dat is, dat, dat is een opgave. En dan heb je nog uh, met heel ingewikkelde beperkingen te maken, dus die uh, allemaal, waar je je niet moet door laten afschrikken, je moet er uh, eigenlijk uh, ontspannen mee leren omgaan, dingen maken. Uh... Ontspannen mee leren omgaan, terwijl je weet dat je dingen bouwt die er voor jaren zullen staan. Ja. Wel, dat is iets wat, wat Henk en ik altijd. Uh, ja, waar we het altijd heel sterk over eens waren. Uh, een idee waar je mee begint, je moet er rekening mee houden dat je er vijf jaar later nog mee opgeschikt Want Van ja. gaat heel traag. erg traag. Ja. Dus als je vijf jaar later denkt van in godsnaam, waar zijn we mee begonnen? Dus dat, dat wil je niet meemaken. Dus je moet, je moet ideeën uitwerken waar je echt kunt. Uh, ja, waar je een toch voldoende vertrouwen in hebt, dat je er uh, na een tijd nog altijd zult uh, achterstaan. Ja, en je komt... er nog altijd kunt voor opladen. Er komt hier een nieuw gebouw. Wat vindt u van het oude VRT-gebouw, Paul Vermeulen? Ah, wel, ik heb het... Uh, ik ben er doorheen gewandeld, ja. door heel lange gangen. <laughs> maar wat mij vooral... Uh, wat vooral indruk op mij maakte, was het uh, ingangspaviljoentje, de slagbomen. Dus het is... Uh, ja, je hebt niet de indruk dat je midden in Brussel zit. Even je je uh... Op de buiten of wat? Met het groen rollen? Daarom niet op de buiten. Ik, ik waan mij in een soort uh, kazerne ah, bij ja. de NAVO of zo. Ja. Mm -hmm. Zoiets meer. Er stond Beveiligde misschien ongeving. wel een tank vooraan, dat kan ook ja. nog. Ja. De, goed, uh, de expo met realisaties van de dus Smet Vermeulen. Voor wie wil gaan kijken, dat kan nu in de Singel in Antwerpen. Hartelijk dank, Paul Vermeulen. Dank u wel.